8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal onze verslaggever in Delft... om daar te horen of er al iets duidelijk wordt over de uitvaart van Briefskizo. En scheidsrechters twijfelen aan maatregelen tegen agressie op het veld. Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In Arnhem heeft een explosie een grote ravage aangericht in een flat waarin vooral ouderen wonen. Een vrouw is daarbij om het leven gekomen. Tientallen mensen werden geëvacueerd. De ontploffing was rond drie uur vannacht in de wijk Elderveld. En de oorzaak is vermoedelijk een gaslek in de woning van het slachtoffer. Deze buurtbewoner vertelde bij Omroep Gelderland dat het slachtoffer de ontploffing had aangekondigd. Ze heeft gezegd van uh, uh, ik, ga, ik blaas die hele flat op. Een paar weken geleden heeft ze haar hondje, dat vind ik het ergste nog, heeft haar hondje vermoord. En dan moet je toch weten dat iemand gestoord is, waar of niet? Die vrouw is nu dood en die heeft deze uh, ontploffing op wat voor manier dan ook veroorzaakt. Twee woningen vlogen in brand en zijn totaal verwoest. De gevels van zeker vier woningen in Arnhem zijn vernield. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie in verband met het overlijden van prins Friso. Gisteren betuigde hij al zijn medeleven vanaf zijn vakantieadres in het buitenland. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins. Er is een grote kans dat Friso wordt bijgezet in de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.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 Het hoofd van de New Yorkse politie ontkent dat agenten mensen fouilleren op basis van ras. We do not engage in racial profiling. It is prohibited by law. It is prohibited by our own regulations. We train our officers that they need reasonable suspicion to make a stop. And I can assure you that race is never a reason to conduct a stop.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 In het Andesgebergte in Chili zijn 20 condors gevonden die waarschijnlijk zijn vergiftigd. Twee vogels zijn dood, 18 zijn overgebracht naar een dierenkliniek. Mogelijk hebben ze een vergiftigd karkas gegeten van een koe. Boeren proberen op die manier het aantal vossen en puma's in het gebied te beperken. De Andescondor is een van de grootste vogels met een spanwijte van drie meter. Er zouden nog enkele duizenden in het wild leven.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 En files zijn er ook. Jonse Hoka. Ja, inderdaad. Onder meer op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat 4 kilometer voor Maastricht richting Amsterdam. Op de A8, 3 kilometer bij Oosterzaan. Die file loopt door op de Ring Amsterdam. Daar staat voor de Koenten richting Den Haag 2 kilometer. Langere is de file op de A9 richting Amstelveen. Daar staat 5 kilometer bij knopend Dorp. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat dus Asten en Geldrop 3 kilometer na een ongeluk. Bij Geldrop is daardoor de linkerrijstok afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De KNVB ligt later vandaag nieuwe maatregelen in het amateurvoetbal toe. Eén daarvan is de tijdstraf bij een eerste gele kaart. Daar zijn niet alle voetballers enthousiast over. Het is gewoon voetbal. En als er iets gebeurt, dan gebeurt er iets. En ik denk, ja, als je met die man komt staan... dat het team daar ook niet echt beter van gaat voetballen. Dus ja, misschien krijg ik nog wel meer agressie. En zo duidelijk hoort u de mening van de scheidsrechters. Wat betreft de uitvaart van Prins Frieso richtte de aandacht zich vooral op Delft. En daar zijn we vanochtend. Verslaggever Matthijs van der Wiel is al uh, de hele ochtend in Delft. Matthijs, Prins Frieso was uh, heel bewust geen publiek figuur. Dat hoorden we ook vanochtend weer. Is een openbare begrafenis dan wel zo logisch eigenlijk? Nee, in dat licht is eigenlijk een, een privébegrafenis veel voordant liggender. Hè? Naast het feit dat hij geen lid meer was van het koninklijk Huis... was hij ook weinig zichtbaar, camera schuw. En juist bij de uitvaarten van Klaus, Juliana en Bernhard, dat weet je nog wel... was alles zo openbaar, hè? camera's die de tranen registreerden. We hebben gezien vorig jaar wat er gebeurde... toen de camera's de bedrukte gezichten van de familie registreerden... daarbij dat ziekenhuis in Innsbruck. Er was heel veel, uh, heel veel kritiek daarop... De keuze over hoe het eruit gaat zien en in welke mate het een openbare aangelegenheid wordt, die is natuurlijk aan de familie. Die gaan dat bepalen. Maar wat me vanochtend hier in Delft vooral opvalt, is dat men hier helemaal niet per se zit te wachten op zo'n grote happening, net als toen. Juist vanwege die privacy-redenen en voor sommigen ook om hele praktische redenen. Maar alles is dicht, alles is weg hier. Je om nog erin, dus... Uh... Je moet dan sluiten. Allemaal sluiten. Ja. Maar goed, het gaat even niet om uw belang van uw zaken, maar om die familie natuurlijk. Ja, toen ja, dus. Ja, ja. Nou ja. Dit ik ken nergens maar heen. Het is allemaal buiten de stad en noem maar op. Uh... Sensatiezucht? Ook. Of oprechte rouw? Misschien ook wel, bij. Uh... Misschien en business? Misschien een beetje ongemakkelijk ook, dat je met z'n allen gaat kijken naar wat toch uh, de nou, begrafenis ja. van een geliefde. Ik weet niet hoe de lang het duurt. Drie, vier dagen. Al zich al de terrassen gaan weg en noem maar op. Kijk net... vooral naar de praktische kant. Alles is in gemeente gesloten. Niemand kent door. Dan. Ik zou zeggen de rust en die privacy. Ik hoef dat niet per se te zien. Kijk, het is natuurlijk al anderhalf jaar aan de gang op het moment. En ja, ze hebben gewoon rust verdiend nu, want hij heeft zelf nu eindelijk rust. Dus geeft de familie ook wat rust. Te meer dat Friezer echt niet dol was op camera's. Hè? Dat was juist zo'n gezin wat in Londen woonde op de achtergrond. Ja, daarom. Kijk, en hij was zelf altijd al zo van... Ja, oké, okay, ik ben koninklijk, maar lekker boeiend. We handelen maar gewoon als een normaal persoon. Dus ja, aan de, andere kant, aan de ene kant is het van... Ja, je mag er een televisie, de televisie van maken. Want ja, het is toch het koninklijk huis. En het is toch traditie dat ze hier naartoe komen. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Maar hou het gewoon in huiselijke kringen en begraaf hem in Londen. Mm. Voor hemzelf. Nou, het is, het is wel heftig genoeg voor ze zo. En uh, nou, hij was niet uitgebreid uh, prins meer, zeg maar. Uh, echt uh, lid van, van het koninklijk huis. Maar ja, ik, ik denk dat dit... Uh, dit is een apart geval. en Ik, vind het, uh, ja, ik, zou, het, ik zou het zelf uh, prefereren om het in het kring te houden. Geen camera's zelfs? Precies. En niet die grote happening, want u heeft het meegemaakt hier in ja, Delft. Het ja, ja, ja. De hele stad vol. Ja, precies. Militairen, paraderen. Ja, de stad ook weer schoon en zo. Nee, ik kan het helemaal begrijpen als men dit in eenvoudig en in besloten kring zou willen doen. Nou, wij zijn er ook wel benieuwd naar. Wij gaan naar onze eigen Koninklijk Huis verslaggeefster, Kiesja Hekstra. Kiesja, welkom in de studio. Is het denkbaar dat het een privébegrafenis wordt besloten dus? Alles is natuurlijk denkbaar. Maar ik denk dat, uh, ja, dat er in die familie. Je kan zeggen van hij was een prins in de lute en uh, hield heel erg uh, van zijn privéleven, dat is waar. Um, maar hij is toch ook, was de broer van de koning. En dat brengt weer andere dingen met zich mee. Ik neem aan dat ze de afgelopen anderhalf jaar erover na hebben gedacht, um, het komt niet.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 Is er de afgelopen uren iets bekendgemaakt over wat er de komende dagen gaat gebeuren? Nee, gisteren werd ook al meteen duidelijk gemaakt... dat dat uh, in ieder geval gisteren, na die mededeling van het overlijden van Friso ook uh, niet zou komen. Uh, er wordt vandaag over overlegd, is de verwachting... Uh, nu premier Rutte straks weer in het land is met de familie. Um, wellicht horen we het vandaag, maar het, het, dat is niet honderd uh, zeker. Het zou ook morgen kunnen zijn, het duurt nog wel even. Uh, ja, tien dagen is de verwachting uh, op zijn minst voor die uitvaart zal zijn... in welke vorm dan ook. Dus ja, we zullen toch af moeten wachten. Ja, dat hoort ook bij een periode van rouw natuurlijk. Hè, dat daar even wat tijd voor wordt genomen. Uh, zijn er al veel internationale reacties gekomen? Heel veel. Uh, gisteren op alle buitenlandse televisiezenders... was er natuurlijk heel veel aandacht, ook in buitenlandse kranten. Uh, ik hoorde net ook de BBC uh, berichten dat het uh, opgevallen was, de correspondent... dat er toch een zekere mate van berusting in Nederland was de, de, niet een onverwachte dood, uh, hoewel die toch plotseling kwam met uh, al die familie in het buitenland. Uh, niet zo heel veel mensen gisteren uh, onmiddellijk bij huis en bos om hun uh, mededelen te betuigen. Dat kan natuurlijk allemaal nog komen, maar dat is in ieder geval wat ook de buitenlandse kranten en media wel eens opgevallen. Ja, er zijn ook wel uh, reacties natuurlijk van uh, koninklijke uh, mensen in het buitenland veel gekomen. Zullen, zullen daar ook veel gasten komen bij de uitvaart? Ik verwacht wel bijvoorbeeld de Noorse koning... die de peetvader is van Frizo... met wie er ook echt wel een intense band is... en ook met andere leden van het Koninklijk Huis in het buitenland... dat die er ongetwijfeld bij zullen zijn. Tenzij de familie natuurlijk inderdaad besluit... dat het echt een privé-aangelegenheid wordt. Maar nogmaals, dat verwacht ik eigenlijk niet. Goed, Kisha Hekster, hartelijk dank voor de informatie die je tot nu toe hebt. En we wachten op de mededelingen die gaan komen van de RVD. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En we gaan vanochtend weer terug naar Arnhem. Want daar is bij een ontploffing in een flat een vrouw om het leven gekomen. Tientallen andere bewoners van de flat moesten worden geëvacueerd... want de schade was gigantisch. Dick van den Brul van de brandweer Gelderland-Midden. Goedemorgen opnieuw. Morgen. Is al bekend wanneer de mensen terug naar huis kunnen? Nou, de, er is uh, zoveel schade dat uh, de eerste vijf woonlagen uh, voorlopig niet bewoonbaar zijn. Uh, de vijfde tot en met de twaalfde woonlaag uh, kunnen mensen terug. Dat gaan we proberen uh, rond negen uur te doen. Uh, onder begeleiding, uh, onder persoonlijke begeleiding. Het zijn over het algemeen oudere mensen en mensen die zorgbehoeftig uh, zijn. En uh, dat we die mensen dus weer rustig naar hun woning terug kunnen laten gaan. Okay. En u heeft het over de eerste vijf woonlagen die niet bewoonbaar zijn. Waar gaan die mensen naartoe? Ja, daar zal uh, opvang voor geregeld moeten worden. Daar is men op dit moment uh, druk mee bezig. Even na zes uur spraken we u ook al. Toen zei u dat de uh, mogelijk, zeer waarschijnlijk de oorzaak van uh, een gasexplosie, dat het een gasexplosie zou zijn. U zei ook, ja, de kracht dat ligt aan de hoeveelheid gas, concentratie van gas. Heeft u een idee hoe er zoveel gas in die flat heeft kunnen zijn? Ja, er is in ieder geval aangetoond of aangegeven dat uh, het een uh, gasexplosie geweest moet zijn. Er zijn verder geen andere stoffen aangetroffen die uh, zo'n explosie kunnen veroorzaken. Uh, ja, het kan een lekkage geweest zijn. Uh, op het moment doet uh, politie onderzoek uh, waar dan eventueel ook dit lek gezeten heeft. Nou horen wij, uh, horen wij eerder vanochtend van bewoners, um, van hele boze bewoners... Allerlei geruchten, dat de vrouw um, die overleden is zelf haar woning vol gas zou hebben gezet. Dat ze gezegd zou hebben dat ze de hele boel zou opblazen. Wat weet u daarvan? Nou, dat gerucht is ook bekend bij de politie. En uh, ook de politie doet daar uh, onderzoek naar wat daar uh, de kern van waarheid is. Maar zou dat kunnen verklaren waarom er zoveel gas in dat huis was? Dat is een onderzoek. Maar dat is wel iets waar u rekening mee houdt, begrijp ik. Ja. Goed. Dick van den Bril van de Brandweer Gelderland-Midden. Dank u wel hoor. Ja, oké, okay. ik right Verkeersinformatie naar de ANWB. Paar files heeft John de Hoka. Ja, inderdaad. Onder meer op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat 4 kilometer voor Maastricht. A8 richting Amsterdam. 3 kilometer bij Oosterzaan En die file loopt door op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. daar staat voor de Koentunnel 2 kilometer. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat door een ongeluk. Tussen Asten en Geldrop 4 kilometer. Daardoor is bij Geldrop de linkerreis ook afgesloten. Kwart over acht. In het nieuwe voetbalseizoen zijn de spelregels voor de meeste amateurvoetballers aangepast. Wie een eerste gele kaart krijgt, krijgt tegelijkertijd ook een tijdstraf. Even bijkomen. Jeugdspelers moeten een spelregelbewijs halen. En bij risicovolle verenigingen komen extra waarnemers langs. De KNVB doet dit allemaal om ervoor te zorgen dat het geweld op het voetbalveld en rond het voetbalveld afneemt. Johan Dollekamp, voorzitter van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen? In principe hebben wij de plannen van de KVB ondersteund in afwachting van de uitwerking. En op die uitwerking zitten wij op zichzelf nog steeds te wachten, want daar zijn wij niet bij betrokken geweest. Want um, in hoeverre heeft u uitwerking nodig bij een maatregel zoals um, bij een eerste gele kaart tegelijkertijd ook een tijdstraf? Nou, op zich is dat niet zo moeilijk. Dat spreekt voor zich. Maar wat daarna aan de hand is, dat is veel belangrijker. Want die speler mag na tien minuten weer het veld in. En dat betekent dat hij, wanneer hij daarna uh, een overtreding maakt... die ook uh, rijp is voor een gele kaart, dat dan de rode kaart volgt. Mm -hmm. En dat betekent dat hij het veld uit moet, dat hij een veldverwijdering krijgt. Maar het betekent ook dat, zover ik begrepen heb... Uh, dezelfde speler de week erop zo weer aan de bak kan. En dat gaat ons te ver, dat vinden wij niet correct. Want Wat, waar zit hem dat in dan? Uh, dat is uh, de regel die de KVB wil doorvoeren in het recreatieve voetbal. Maar we kennen in het amateurvoetbal twee sectoren. Recreatief voetbal en prestatief voetbal. En in het prestatieve voetbal geldt een hele andere regeling. Dus dit schept alleen maar verwarring. Hm. Maar is het belangrijk, ook in het amateurvoetbal... dat uh, diegene die eruit gestuurd wordt... Er de volgende wedstrijd of wedstrijden niet bij is? Nou, ik denk dat dat een, een, een reden is om een speler te waarschuwen en te zeggen: Nou, je bent over de schreef gegaan. Dit kan niet, dit is niet te tolereren. Ja. Kijk, dat... Want die overtreding die kan wel van die aard zijn dat iemand uh, het ziekenhuis wordt ingeschopt en, en, en waarin het prestatieve voetbal een half jaar schorsing voor staat. Ja. Maar wordt daar geen rekening mee gehouden dan uh, vervolgens door de KNVB? Door het uh, nou, uh... Voor zover ik de uitwerking heb gehoord, want we hebben het niet gezien wat ik al zei. Uh, wordt daar geen rekening mee gehouden. Dat wordt niet gewogen uh, in het no, oordeel nee. vervolgens? in het recreatieve voetbal volgens ons niet. Want hoe belangrijk is zo'n moment van bezinning... desnoods meerdere wedstrijden, maar überhaupt ook die tien minuten uh, tijdstraf? Nou, op zich juichen wij die tijdstraf toe. Dat is een hele goede maatregel om even de speler een spiegel voor te houden. En wat ons betreft zou die ook in het presentatieve voetbal mogen gelden. Hm. Er zijn enkele veranderingen al eerder doorgevoerd door de KNVB. De tweede helft van het afgelopen seizoen is er bijvoorbeeld een noodnummer ingesteld. Dat kan altijd gebeld worden bij agressie op het veld. Meldpunt is er voor wanordelijkheden. Wat zijn uw ervaringen daarmee? Wat hoort u daarover? Daar horen wij zelf als COVS niet zoveel over. Maar we hebben wel de indruk dat dit goede maatregelen zijn... die alleen maar positief werken voor het voetbal gebeuren. Er worden dus gebruikt, die nummers? Die nummers worden gebruikt, uiteraard. Er komen ook nog andere sancties. Hè? We zeiden het al, um, een spelregelbewijs komt er voor jonge spelers. Moeten ze halen? Extra toezicht voor clubs uh, waar het niet goed gaat. Wat vindt u daarvan? Uh, het noodzakelijk zijn van uh, jeugdspelers om, om een spelregelbewijs te halen... dat is door onszelf ingebracht. Nou, wij staan we zou vast wel goed vinden dan? Wij staan daar vierkant achter. <laughs> dat dacht maar, ik al. <laughs> nou, wij willen wel graag dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Uh, wanneer dat bijvoorbeeld een digitale proef is... waarbij tien vragen worden voor. Recht over spelregels, en wanneer men een zes goed even met me voetballen, dan, dan heb ik daar mijn be bedenkingen bij. Ook hier ik... zit het hem weer in de uitwerking. Het zit echt in de uitwerking, ja. Ja. En het toezicht, uh, of inzetten van waarnemers, had u het over, hè? Ja, ja. Nou, het inzetten van extra waarnemers bij vooral het recreatieve voetbal... dat komt ook uit onze koker en wij vinden dat een hele goede zaak. Want deze mensen gaan daar anoniem naartoe. En wanneer ze dus uh, stand, uh, wantoestanden constateren... die niet worden doorgegeven door de scheidsrechter... kunnen ze dat zelf melden en dan kan de KNVB actie ondernemen. En dat is een hele positieve maatregel. Ja. dan gaan al die amateurvoetballers en vooral al die jongetjes ook uh, lekker voetballen... Ballen straks met die nieuwe regels, nieuwe richtlijnen. En dan kijken ze s avonds Studio Sport. En dan zien ze dat een speler gewoon blijft staan bij een gele kaart. En dat er niemand gebeld wordt als er agressie is op het veld. Het geldt dus niet voor het hele voetbal. Wat vindt u daarvan? D dat klopt, maar dat weten we. En dat weet heel Nederland. Dat amateurvoetbal en betaalvoetbal, dat zijn gescheiden organisaties. En de regels zijn ook verschillend. Op hoofdlijnen zijn ze wel gelijk, maar... Onze betaalde voetbalspelers, die hebben natuurlijk wel een, een, een hele voorbeeldrol die ja. eigenlijk heel belangrijk is voor de vorming van onze jeugdspelers. Ja. En een slecht voorbeeld doet slecht volgen. En wanneer zij wel het goede voorbeeld geven, zich correct gedragen, beslissingen van de scheidsrechter accepteren, kan dat alleen maar een positieve uitwerking hebben voor de pupillen in het amateurvoetbal. Maar goed, dat gaat niet vanzelf helaas. Um, u zei al, meneer Dollekamp... we zouden dit eigenlijk ook moeten doorvoeren in het prestatieve voetbal. Dat klopt. In hoeverre is dat um, onderwerp van discussie bij de KNVB? Wij zijn daar ook niet bij betrokken geweest. Eh, we hebben het wel ingebracht, maar op dit moment zijn wij niet op de hoogte gehouden en horen we niks. En worden maar, is we gekomen... het, maar is het positief ontvangen? Hoe is daarop uh, gereageerd? Of heeft u überhaupt geen reactie gekregen? Uh, uh, wij hebben uh, hierop nog geen reactie gehad. Maar ik hoor een beetje boosheid over het feit dat u niet betrokken bent. Nou, boosheid... had, u dat, nou ja, had u wel graag gewild, in ieder geval. Uh, ja, wij zijn teleurgesteld. Boosheid is niet het juiste woord. Nee. Nou ja, dat is misschien nog wel erger. Dat zei mijn moeder vroeger ook wel eens. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Ja, het heeft, heeft een diepere werking. Hè? Ja, toch? Ja, klopt. Een teleurgestelde Johan Dollekamp, voorzitter van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters. Dus dank u wel hoor. Graag gedaan. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. You can tell by the way, she walks that she's my girl, you can tell by the way ze is She's dying. Girl van Rimmen. Ik hoor net van uh, Marcel dat deze Duitse rockband inmiddels niet meer bestaat. Je hebt wel alle cd's, begrijp ik. Oh nee, <laughs> ik het was niet alle cd's. Want ze ja, hebben grunnen mij. Supergirl, ging over jou. Dank je. Astronaut André Kuipers. Mm verwacht dat de ruimtevaart steeds commerciëler wordt. Jazeker. Nederlandse bedrijf SXC springt daarop in... en vanaf volgend jaar willen ze vanaf Curaçao... korte ruimtevluchten gaan maken. Het kost wel wat. En het is dan ook alleen voor betalende klanten. Vandaal deel 2 in de serie over de stand van de Nederlandse ruimtevaart. Ja, dit is ons uh, kantoor dus. Maar intussen ook een beetje voorzien van allerlei uh, leuke... Attributen. attributen. Ja. Ja. Van de Kuifje raket ja, tot... Uh, kuifje raket, ja. In het chique Amsterdam-Zuid. In een soort hofje zit het kantoor van SXC, Space Expedition Corporation. Harry van Hulten leidt me. Hij is een van de mensen achter het project. Met een speciaal te ontwikkelen vliegtuig wil men commerciële ruimtevluchten gaan maken. Op tafel in een van de ruimtes staat een schaalmodel van het toestel. Het houdt het midden qua grootte tussen een Cessna en een F-16. Verder is het echt maar een klein toestel. Er zitten twee mensen in. Links zit de piloot, rechts zit de passagier. Dus er zitten met z'n tweeën naast elkaar voorin. En de grote vernieuwing zit met name in de motoren. En, en x Aerospace is dus het eerste bedrijf... Uh, die het voor elkaar heeft gekregen om commercieel herbruikbare raketmotoren te maken. Nou, Dat zijn motoren die... Dus he, raketmotoren die aankunnen, nou, dat gelooft iedereen. Die je uit kunt zetten, dat is uh, niet heel erg uh, normaal in de ruimtevaart. Maar die je eindeloos kan herstarten. En die ook nog eens een keer 5000 vluchten meegaan. Nou, en dan heb je ineens een, een, een, een motor en een capaciteit uh, die heel erg begint te lijken op de commerciële luchtvaart. En hoe het er dan uit gaat zien, is te zien op een animatie. Die ook is te bekijken op nos.nl. Het belangrijkste van de vlucht is natuurlijk de vijf minuten die men zweeft buiten de dak. Wij zeggen altijd het is een life-changing experience. En waarom is dat een life-changing experience? Dat is toch wel het, het avontuur, het uitzicht. Met name op die grote hoogte. Je ziet gigantisch ver, je ziet de kromming van de aarde. Als je recht omhoog kijkt is de lucht niet meer blauw, maar is echt pikzwart. En zul je overdag zelfs wat sterren zien. Stel je voor ik wil mee, wat kost me dat? Op dit moment verkopen we tickets uh, uh, voor 100.000 dollar. Is het daarmee een beetje speelgoed voor rijke lui? Uh, dat, ik ben heel erg tegen het woord speelgoed. En, en, en uh, rijke lui, dat is natuurlijk een relatieve term. Uh, ik zal ten eerste zeggen dat, dat 95.000 dollar of 100.000 dollar is, is nog steeds veel geld Maar als je de vergelijking maakt met de eerste vluchten die KLM deed in, uh, in uh, de jaren 20... Het eerste retourtje KLM naar Batavia, als ik het goed herinner, was 3500 Nederlandse guldens. En als je dat omrekent, dan kom je ongeveer uit op 60, 70000 euro. Nou, dat is precies de prijs waar wij nu ook op zitten. Dus dat zijn prijsniveaus die, die met dit soort innovaties nodig zijn om, om de ontwikkeling te maken. U bent een Nederlands bedrijf. Is dit de toekomst van de Nederlandse ruimtevaart? Uh, nou, we, Ik hoop dat we daar een deel uh, van zijn en een deel van gaan uitmaken. Uh, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat we als mens de ruimte in moeten... om, om uh, toch een deel van onze toekomst uh, te verkennen en wellicht veilig te stellen. Maar kan dit voor ons land een commercieel succes worden? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Voor alle duidelijkheid, het toestel is nog niet af. Toch hoopt men vanaf volgend jaar echt te kunnen gaan vliegen. Uh, dat houdt al sinds twee jaar. Okay. En iemand die dan mee wil is Lodewijk Jan Doens. Ik ben uh, geboren op 19 juli 1969. en Mensen die toen een tv'tje hadden, destijds, die weten nog... dat op dat moment uh, de Apollo 11 uh, bezig was met de maanlanding. Maar maar dat dan... kan geen toeval zijn, nou, zegt u. U kunt zich voorstellen <laughs> dat ik dat nog jaren later van mijn ouders uh, gehoord heb. Hè? Ik werd... Vanuit het kraambed met moeder mee naar het, de televisie gedragen. En ik heb me eigenlijk ook in mijn jeugd ontzettend veel bezig gehouden met die ruimtevaart. Vertel, doen ze bij hem thuis, waar ja, een hij een kamer, een kamer een, heeft ingericht uh, als Mission Control. Uh, je kunt hier ook lekker je eigen krijgen. SXC biedt ja. hem de mogelijkheid om een droom uit te laten komen hij heeft al een ticket. Een paar jaar geleden toen was het nog 95.000 dollar geloof ik. En dat is een bomgeld. Maar eh, als je daar inderdaad daar je levensdroom mee kunt verwerkelijken en eh, ik zie het ook als een stuk eh, dat je ambassadeur bent van een nieuwe generatie astronauten. En ik hoop van harte dat, eh, doordat wij deze stappen nu zetten, dat de komende jaren veel meer mensen daar gebruik van kunnen maken. En dat zal zeer zeker tegen lagere tarieven zijn. Eh, zo begon het ook een eeuw geleden, zoals u met de KLM en uh, nu vindt iedereen het normaal dat we dus in een vliegtuig zitten. Klinkt misschien raar, maar elke dag als ik opsta uh, voel ik iets bijzonders. Dat is dat uh, onderbuiksgevoel van er gaat de komende jaren iets gebeuren. Je gaat iets heel aparts doen. Nou, maar als hij dit nou gedaan heeft, wat dan? Mars? Ik, ik kan dat nog niet overzien. Voorlopig maar eens even, even die vijf minuten de ruimte in. Ja, misschien zijn het al zes. Uh, maar inderdaad, voor dat korte moment, dat unieke moment in je leven... Uh, daar zit ik enorm naar uit te kijken. Tja, en Mars komt dan daarna. Dat is nog even wachten. Dat duurt ook iets langer. Meer informatie en filmpjes over dit project... kunt u zoals gezegd vinden op nos.nl. U hoort een verslag van Mark Hamer. Dit is Radio 1. E. We deze door naar Jan van der Putten. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over de uitvaart van Prins Frizo. Premier Rutte en de koninklijke familie zullen daarover overleggen. De premier komt vandaag vervroegd terug van vakantie. Koning Willem-Alexander kwam gisteravond met zijn gezin aan op Huis ten Bosch. De koning brak na toch nog plotselinge overlijden van zijn broer zijn vakantie in Griekenland af. De oorzaak van de verwoesting in Arnhem was hoogstwaarschijnlijk een gasexplosie. Vannacht ontplofte een woning in een flat in de wijk Elderveld. De bewoonster kwam om het leven. Tientallen vooral oudere mensen werden geëvacueerd. En sommigen moesten met een hoogwerker van hun balkon worden gehaald.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 Hoogtepunt van de ochtend spits bij de AWB Johnsa Hoka. Met files op de A8 richting Amsterdam. Daar staat tussen West-Zaan en oost zaan 5 kilometer. A9 richting Amstelveen ook 5 kilometer bij knopend Bottenverdorp. Korte file op de Ring Amsterdam voor de Koentunnel richting Den Haag 2 kilometer. En op de A58, Breda naar Eindhoven, daar staat bij Oorschot 3 kilometer. En door een ongeluk vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Asten en Gelder op 4 kilometer. Bij Geldrop is de linkerreis ook afgesloten. Daphne Schipper staat tweede in de zevenkamp het klassement WK in Moskou. Zij is net begonnen aan haar tweede dag, hoort u zo. Met Ster Extra profiteer je direct op je tablet of smartphone... van unieke kortingen, acties of prijzen. Zo kun je bij het zien van een televisiecommercial over dat mooie evenement... via Ster Extra direct kans maken op gratis kaarten... Download de gratis app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl.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 Download gratis de Ster Extra app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En Marcel zei het al, we gaan naar Moskou. Want dat is een uurtje geleden de vierde dag van het WK-Atletiek begonnen. Vandaag worden dus de medailles verdeeld op de Zevenkamp voor de vrouwen. Leon Haan in Moskou, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met Schippers? Ja, minder goed dan gehoopt. Uh, zij heeft de verspringen inmiddels door opzitten, komt tot een afstand van 6,35 meter. Ja, dat is op zich niet, uh, niet zo'n hele slechte afstand, alleen in verhouding tot haar persoonlijke record is het 20 centimeter minder. En ja, dat is eigenlijk de kunst van de zevenkamp. Je moet steeds je eigen persoonlijke record zien te benaderen, uh, want alle prestaties worden gerelateerd naar punten. En dan moet je je goed verhouden ten opzichte van de concurrentie. Nou, de concurrentie heeft het beter gedaan dan Schippers. Schippers staat nog altijd wel tweede... Uh... ...in het uh, tussenklassement naar vijf onderdelen. Maar Milchenko heeft een grotere voorsprong genomen. De Oekraïense, die had 75 punten voorafgaand aan het onderdeel verspringen. Maar zij kwam er een afstand van 6,49 meter. Dat levert dus meer punten op dan schippers. En daardoor is ze uitgelopen van 75 naar 120 punten. De concurrentie is weer dichterbij gekomen. Want Claudia Raat, het verspringen met 6,67 meter, staat nu één puntje achter schippers. En ook de Canadese Brian Tyson staat dichtbij op 21 punten van schippers. En dan, ja, met de wetenschap dat Schippers straks haar twee mindere onderdelen krijgt. Het speerwerpen en de afsluitende 800 meter. Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat een kans op een medaille er niet meer in zit. Hmm. En, en hoe is het met haar knie? Heb je gezien of ze af en toe naar, naar grijpt of valt het mee? Nee, dat valt mee. Dat is een iets andere belasting dan bij het hoogspringen. Uh, omdat bij het hoogspringen je over het algemeen je, je, je knie bij die afzet eigenlijk schuin plaat. Uh -huh. uh, dus bij het verspringen heeft ze daar geen last van. Maar ja, het zag er gewoon niet zo heel goed uit. Ik bedoel, je moet eigenlijk continu top presteren En zeker voor schippers. Ze zijn natuurlijk nog uh, relatief heel erg jong met 21. En ja, uh, nog niet helemaal een complete zevenkamster. Je moet al die onderdelen beheersen? En straks komt dan het uh, speerwerp. En dat, ja, dat, dat ligt er gewoon niet. En, en daarop gaat ze dan heel veel punten verliezen ten opzichte van de concurrentie. Ja, die 800 meter, om dat dan nog goed te maken... Met de wetenschap dat ook de 800 niet haar beste afstand is, ja, dan wordt het dus heel erg lastig voor de Nederlandse. Nadine Broersen uh, struikelde al gelijk op de hoorde. De eerste hoorde, uh, tenminste de laatste hoorde, maar het eerste onderdeel. Ze wist zich toch terug te knokken weer in competitie. Hoe gaat het nu met haar? Ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Kijk, wat dat betreft kun je zeggen dat zij uh, misschien wel ja, daardoor een extra prikkel gekregen ze heeft. Ze heeft echt uh, door die hele meerkamp gevochten. Ze is nu van de 14e naar de 13e plek gestegen uh, door een verte sprong van 6 meter. 13. Ja, kijk, stiekem reken je dan elke keer zo'n 180 punten erbij. die ze verspeeld heeft bij de horde. Ja, en dan, uh, dan had ze toch ook mee kunnen doen voor, voor een top 5. Want Broersen, die komt dan straks in actie net als Schippers op al de speerwerpen. Ja, en dat is dan weer een onderdeel waarop ze weer heel veel punten gaat pakken. En ongetwijfeld van plaats 13 naar nou, richting 8-9 gaat. Dus zo kan het heel raar lopen op de zevenkamp. Maar ja, uh, het eerste onderdeel ging bij haar de mist in. En daar heeft ze de punten verspeeld. En uh, ja, die achterstand inlopen is eigenlijk uh, is kansloos. Dat wisten we al vanaf uh, vanaf onderdeel 2. Ja, dat is ook het bijzondere van de zevenkamp natuurlijk. En er komt nog een Nederlander in actie, hè? de hoogspringer Douwe Amos. Hoe doet hij het? Ja, die is op dit moment bezig bij, uh, bij de kwalificatie. Uh, voor hem is het heel lastig. Want de kwalificatie-eis is 2,31 meter. En dat zou voor Amos een, uh, een nationaal record betekenen. Uh, hij heeft 2,28 meter 28 gesprongen. Daarmee werd hij Europees kampioen onder 23 jaar. Hij en moet zichzelf dus overtreffen. Uh, ik ben net even buiten het stadion gaan staan. En ja, die lat lag uh, net voordat ik wegliep uh, meter, op 2,22 meter. 22 en had hij één keer afgesprongen. Dus uh, uh, ja, hij moet gewoon zichzelf overtreffen in, in deze kwalificatie-eis. Om uiteindelijk door te gaan naar, uh, naar de finale. Oké. Okay. Over de twee, 22. Wij horen straks nog eventjes van jou. Leo Haan vanuit Moskou, dankjewel voor nu. Nederlanders die in de jaren 50 naar Australië emigreerden, wilden maar één ding: zo snel mogelijk opgaan in de nieuwe samenleving. Vandaar dat ze zo snel mogelijk ook Engels leerden. Maar nu ze ouder worden en soms ook wat dement... dan vallen ze terug op hun moedertaal. En dat levert problemen op in de zorg. Er is een groeiende vraag naar Nederlandstalige verplegers... maar die zijn in Australië natuurlijk dun gezaaid. En daarom werken ze met stagiaires uit Nederland. In Huizen Avondrood, een huis, speciaal voor Nederlanders in Melbourne. Hoe is het met je rechterarm en rechterbeen? Rectararm ja. en Dat is niet zoveel, hè? We mogen er wel in Melbourne zijn. De kamer van Mien Ikkelsheimer die zou zomaar in Nederland kunnen staan. Er hangt vitrage voor de ramen, een stevige eikenhouten kast staat tegen de muur. En daarop een gouden klokje onder een glazen stolp. En daarachter een Delfts blauw tegeltje. Opvallend detail trouwens is dat de klok stilstaat. De tijd lijkt stil te staan in deze kamer. Mindy woont al meer dan 50 jaar in Australië... maar sinds ze een paar jaar geleden een hersenbloeding kreeg... lukt het niet meer om Engels te praten. Verstaan, dat gaat prima, maar iets terugzeggen niet. Maar ik kan geen Engels praten. Engels, maar ik kan niet hier, hier staan... En dus is er Nederlandstalig personeel nodig. Maar ja, vindt dat maar eens hier in Australië. De hulp komt uit Nederland. Stefan Doverman, jij komt uit Eindhoven. Je bent vierdejaars hbov'er, bijna afgestudeerd dus. En je doet je stage hier in Melbourne. Wat kun jij nu doen wat iemand die alleen Engels spreekt niet kan? Nou, ik denk voor de bewoners zelf, uh, aangezien hun dement uh, worden en hun terugvallen in hun moedertaal, dat ze daardoor eigenlijk makkelijker een aanspreekpunt hebben en veel makkelijker hun zorgen en problemen kunnen uitspreken... dan wanneer ze hun, ja, hun Engels is, wordt een stuk minder. en In sommige gevallen uh, kunnen ze geen Engels meer spreken. En als je haar moet gaan verzorgen en je spreekt geen Nederlands... Ja, dan, uh, of je verstaat geen Nederlands, ja, dan kun je haar heel moeilijk helpen. Want zij kan wel goed aangeven wat zij wil. Maar ja, als je haar niet kan verstaan, dan ben je maar aan het proberen... en dan ben je eigenlijk een half uur bezig wat in tien minuten gedaan kan worden... als je de taal, uh, als je de taal kent. De vraag naar een Nederlandstalige verpleegkundigen neemt toe. Want de emigratiegolf uit de jaren 50 komt op een leeftijd dat ze de Engelse taal gaan vergeten. Dutchcare, een bedrijf dat bejaardenzorg doet voor de Nederlanders hier in Melbourne, is blij met de stagiairs. Maar ze zouden ook graag gediplomeerde verplegers hebben. Helaas, het lukt ze niet om de werkvergunningen rond te krijgen, zegt Barbara Colfield van Dutchcare. We hebben in het verleden wel uh, sponsorships aangevraagd. En dat wordt iedere keer teruggeketst. Dus helaas ziet de overheid hier nog steeds niet in dat wij echt een specifieke, specifieke uh, need hebben voor Nederlandstalig personeel met de juiste ervaring. Can you remember who that is in that Nee, dat ben ik. Wie is dat dan? Jantje Visser heeft haar dochter op bezoek. Ze bladeren samen door foto's van vroeger. Een knappe meid ben ik hier, hè? You are beautiful. Haar dochter praat alleen Engels. Moeder alleen nog Nederlands. Het is een van de problemen met die Nederlanders. Ze wilden zo graag opgaan in een nieuwe land dat ze thuis geen Nederlands meer spraken. En dat betekent dat ze nu niet meer kunnen communiceren met hun kinderen. Ze sprak Engels predominantly tot until hier in En nu is ze reverted. Back to speaking Dutch. I've had to click back to the memory of what the language is and try and re-understand what she's actually communicating with me. Die communicatie, die komt nu voor rekening van het Nederlandstalig verplegend personeel, zoals Stefan de stagiair. Officieel is hij er nog tot en met januari, maar er gloort een klein beetje hoop aan de horizon, want hij heeft een Australische vriendin. En bij Dutch hopen ze dat die verkering aanblijft dat hij na zijn stage in Australië blijft wonen... en dat hij dus blijft werken in het verpleegtehuis. Ja, zo kan het verkeer en hard nodig zijn... zijn in ieder geval Nederlandstalige verpleegkundigen in Australië. Verslag van Robert Portier. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De discussie over het boren naar schaliegas is in Nederland al een tijd gaande. Ook in Groot-Brittannië is het debat opgeleid inmiddels. Al twee weken wordt er gedemonstreerd tegen proefboringen... in de regio West Sussex. Premier Cameron meent zich inmiddels uh, in het discussie... in een brief aan de krant The Daily Telegraph... hield hij gisteren een pleidooi voor het boeren, ook wel fracking genoemd. Correspondent Arjen van der Horst. Um, Arjen, waarom is Cameron voorstander? Ja, bittere noodzaak, uh, zegt Cameron. Uh, de olie- en gasvoorraden in de Noordzee raken op... worden steeds afhankelijker van het buitenland voor onze energie. En die energierekening, ja, die stijgt al maar. En het is goed... Om energie onafhankelijk te zijn, schrijft uh, de premier dus. En kijk eens maar naar wat er uh, in Amerika is gebeurd met schaliegas. Daar zijn de prijzen van de energie gekelderd. En bovendien zegt Cameron, het is goed voor onze economie. Dit kan tienduizenden banen opleveren. Ja, maar je moet je ook niet rijk rekenen. Zoals de Polen bijvoorbeeld deden, zat veel minder gas in de bodem als ze dachten. Hoe is dat in Engeland? Ja, daar wisten we tot voor kort eigenlijk um, heel weinig over. Er waren alleen wat voorzichtige schattingen van bedrijven... zoals uh, Quadrilla, hè, het bedrijf dat ook in Nederland wil boren. Maar eerder deze zomer publiceerde het British Geological Survey... de resultaten van een, ja, een groot geologisch onderzoek. De voornaamste conclusie, in het noorden van Engeland... zit 38.000 miljard kubieke meter schaliegas in de grond. Nou, dat is een groot abstract getal... Maar, zo zegt Cameron, als we 10% alleen al daarvan uit de bodem kunnen halen... Ja, dan is het Verenigd Koninkrijk voor, de, voor ja, 50 jaar van gas uh, voorzien. Nou is er bij bewoners vaak verzet eh, of juist steun... omdat ze er geld aan kunnen verdienen. Aan de andere kant is er angst vanwege mogelijke gevolgen van dat fracking, het boren. Jij was pas in Noord-Engeland. Je hebt daar ook mensen gesproken. Hoe wordt er daar gedacht over schaliegas? Ja, ik kom toch vooral veel tegenstanders tegen en weinig voorstanders. Hè. Er zijn inmiddels allerlei actiegroepen, eh, campagnes ook gaan... die ja, de winning van schaliegas willen tegenhouden. Dat zien we dus ook nu hier in het zuiden eh, in, in, van Engeland... Hè, waar ook nu protest al een paar weken gaande is. Ja, zij vrezen dat het land, landschap verpest zal worden... en dat het grondwater misschien vervuild zal raken... Ze waren deze maand extra gepikeerd toen een voormalige adviseur van premier Cameron... die toevallig ook de schoonvader is van de minister van Financiën... die zei, laten we lekker aan de slag gaan in het noorden. Dat is toch maar desolaat gebied. Nou, die opmerking is helemaal verkeerd gevallen. Zeker in een land met een scherpe Noord-Zuid tegenstelling... En dat is ook al de reden dat Cameron zich nu in die discussie mengt. De conservatieven, ja, die worden toch wel gezien als de partij van het rijkere zuiden. Maar ja, van dat imago probeert Cameron juist af te komen. En hij zegt, we moeten schuiligas winnen waar we kunnen, dus ook in het zuiden. En hoe ligt het dan bij de politieke? Heeft hij bijvoorbeeld het hele kabinet achter zich? Nee, dat kabinet is verdeeld. Uh, de minister van Financiën bijvoorbeeld is een grote voorstander. Ja. Maar bij de liberaal-democraten, de kleine coalitiepartner van de conservatieven... Ja, zie je toch wel veel meer uh, weerstand. Voor Cameron zelf is het eigenlijk ook niet zo makkelijk hè, om zijn uh, positie te betalen. Um, hij was en is eigenlijk nog steeds een grote voorstander van de klimaatwet die een uh, paar jaar geleden onder Labour nog werd aangenomen. Hè. Die, die wet uh, die legt een hele scherpe doelstelling vast voor het terugdringen van CO2. Ja, past schaliegas dan nog wel in dat groene beleid? tegelijkertijd zit hij met een heel uh, praktisch probleem. Door zijn eigen strenge regels, onder meer van die klimaatwet... maar ook, maar door ook uh, Europese richtlijnen... moet in 2015 alle kolencentralen gesloten zijn. Nou, dat betekent een enorme uh, terugname in capaciteit. Die windmolenparken die ze hier nu aan het bouwen zijn... Ja, die kunnen dat gat nog niet opvangen. En daarom zegt Cameron nu... we moeten eigenlijk een mix hebben van verschillende energiebronnen. Ik geef... Ons groene, duurzame beleid, ja, dat geef ik niet op. Maar we kunnen niet langer afhankelijk zijn van één type bron. Dus ook schaliegas moeten we gebruiken. Groot-Brittannië en schaliegas Arjen van der Horst hoorde u erover vanuit Londen. En door naar de files Johnson Hoka. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Staat voorknopend Leenderheide 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A8. 4 kilometer bij Oostzaan. De file loopt door op de Ring Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor de Koentunnel. Richting Den Haag. A9 richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem Zuid en knopend Bathoevendorp 5 kilometer. En nog veel vertraging door een ongeluk op de A67. Richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit Liesel en Gelderop 7 kilometer. Bij Gelderop is de linkerrijst ook afgesloten? Van de gelijknamige LP uit de jaren 80 schat ik zo. Jazeker, ik had hem ook in de kast staan. 82 die zegt de al? Zuur. Ja, die had ik ook al. Alan Parsons Eye in the Sky. Don't think sorry before in the sky. Wilt u een BlackBerry kopen? Bedoel ik eigenlijk niet de telefoon, maar het hele bedrijf. Het staat sinds gisteren te koop. Het bedrijf achter de zakentelefoons met het uh, mini-toetsenbordje... bekijkt namelijk hoe het kan overleven. Door een koper te vinden of een bedrijf dat wil gaan samenwerken. Bij ons internetexpert Roland Stekelenburg. Groenland, welkom in de studio. Goedemorgen. BlackBerry probeerde dit jaar met uh, ja, nieuwe toestellen relevant te blijven. Is dat niet gelukt? Hebben ze de aansluiting niet weten te vinden? Nou, eigenlijk is dat totaal mislukt. Uh, ze zijn met een uh, compleet nieuw systeem gekomen, BlackBerry 10... Uh, met nieuwe toestellen die daarbij horen. Uh, maar dat heeft nog niet geleid tot het herstel waar het allemaal voor bedoeld was. En dat is eigenlijk best wel hard gegaan. Uh, BlackBerry, misschien weet je het nog, was echt de telefoon van de zakenmensen... Uh, uh, de eerste echte goede telefoon waarop je e-mail kon doen. Uh, had een gratis berichtendienst waardoor je tussen Blackberry's heen en weer kon pingen, zoals dat heette. En werd daardoor toen waanzinnig populair onder de jeugd. Mm. Dat is nog maar twee, drie jaar geleden liep uh, iedere jongere die een telefoon had, had wilde een Blackberry. Uh, toen kwam WhatsApp uh, en kon je opeens op alle telefoons gratis berichten sturen. En sindsdien is het heel snel bergafwaarts gegaan. En is eigenlijk de beurswaarde van het bedrijf totaal verdampt. Van 30 miljard uh, drie jaar geleden tot een kleine 4 miljard nu. Zo. Uh, en heeft het bestuur nu eigenlijk gezegd van ja, uh, we, weet, we weten het niet meer. We gaan zoeken naar een overname kandidaat of een samenwerkingspartner. Maar wie wil zich nu nog op de markt voor mobiele telefoons starten. Wie heeft er interesse in Blackberry? Nou, er zijn natuurlijk toch nog wel een aantal grote bedrijven... die de concurrentie nog wel aan willen met Android en, en Apple. Dat zijn de twee grote uh, marktaandelen in de telefoniemarkt. Uh, Lenovo, dat is een Chinese maker van allerlei elektronica... wordt genoemd als mogelijk geïnteresseerd. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat uh, de Amerikaanse overheid... dat niet goed zal vinden, want nog steeds heel veel... Uh, overheidsofficials gebruiken, gebruiken die Blackberries... vanwege de encryptie en de goed beveiligde data... Systemen, ja, om dat dan te verkopen aan de Chinese partijen gezien... alle onrust over de data lijkt me niet de meest voor de hand liggende optie. Vanochtend kwam nog het nieuws uit Amerika... dat de, de grote aandeelhouder van Blackberry Fairfax, die heeft 10%, um, het bedrijf helemaal van de beurs wil halen. Uh, dat zou als voordeel hebben dat ze eventjes in de luwte uh, zich kunnen hergroeperen... en niet meer doorlopend uh, in, de, in, de, in de publieke belangstelling staan. En dan in alle rust kunnen zoeken naar een oplossing. Oké. Okay. Zou het ook denkbaar zijn dat Blackberry uiteindelijk gaat stoppen met smartphones? Dat geloof ik niet. Uh, je moet niet vergeten, ze hebben nog steeds 70 miljoen gebruikers wereldwijd. Daar verdienen ze ook gewoon geld mee. Uh, en ook nog behoorlijk veel geld. Uh, het bedrijf is gezond, het heeft geen schulden. Het heeft nog 3 miljard in kas van cash... waarmee ze nog allerlei dingen kunnen ondernemen... Uh, ja, dus ik, ik, ik denk dat er wel een oplossing komt... en dat ze op de een of andere manier samen met een andere partij wel verder zullen gaan. Goed, meer nieuws van het mobiele telefoon. Vlak LG heeft een nieuwe gelanceerd, de G2. Spectaculaire lancering, bijna letterlijk, maar het ging niet helemaal goed. Ja, dat was een, ik vond een heel mooi verhaal gisteren. Die hadden een prachtige actie bedacht in Zuid-Korea. In, in een groot park alles allemaal ballonnen, lieten ze op, met daar aan een... Een voucher waarmee je een gratis nieuwe telefoon uh, kon krijgen. Dacht je nou leuk, dan komen al die mensen naar dat park en die gaan dan wachten tot die ballonnen naar beneden komen. Nou, dan hadden ze buiten hun eigen bevolking gerekend, want <laughs> die gingen massaal hun BB-guns, dat zijn luchtdrukpistolen <laughs> uit de kast halen. Waar je met die plastic kogels oh, dus ook kogeltjes, met daar, ja. daar, daar schiet je mee op vogels in Amerika doen ze dat ook veel. En die gingen die ballonnen naar beneden schieten. Nou, er zijn twintig gewonden bij gevallen en uh, LG heeft publiekelijk uh, excuses aangeboden en beloofd alle medische kosten uh, te betalen. Oké, okay, goed. Dan maar even een toestel zelf. <laughs> gaat dat uh, LG uh, helpen, de G2? Ja, het gaat zo hard in die telefoons. Ik doe daar ook helemaal geen voorspellingen meer over. De doorlooptijd waar je vroeger drie, vier jaar met een telefoon uh, deed, is het inmiddels uh, een half jaar of een jaar... Uh, dit is een telefoon met knoppen op de achterkant. Dat is wel weer wat, wat anders. Ik heb hem nog niet geprobeerd, dus nee. ik, ik heb er geen persoonlijke mening nog over. We maar maar wat, wat zijn de uh, ontwikkelingen... Die, de komende tijd, die we de komende tijd gaan zien in de telefonie. Nou, je ziet dat steeds meer fabrikanten uh, uh, de telefoon steeds iets groter maken. Dus je ziet dat, dat, dat middensegment tussen de traditionele uh, tablet uh, en de telefoon, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Dus grote schermen, hele goede kwaliteit. Alles gericht op video. Mm. Uh, 4G komt eraan. De snelle uh, draadloze verbindingen. En het enorm toenemende gebruik van mensen uh, op, van video kijken op hun mobiel. Oh. Uh, en daar zitten al die fabrikanten uh, op eigenlijk. Maar wacht even, nou, wou ik nog een tablet aanschaffen? Moet ik die stap dan over gaan slaan en uh, straks een grote smartphone gaan kopen? Nou, ik, ik heb, ik heb zo'n half uh, size, zo'n zo middenformaat tablet hier in mijn handen. Ja. Nou, de luisteraar kan het niet zien, maar... Nee? Ik vind dat zelf toch wel heel fijn. Het past in de in zak van je jas. Je hoeft niet altijd meer een tas mee te nemen. Je ziet ja, dat steeds meer mensen toch iets mobiels willen wat in hun zak kan. Aan de andere kant wel het fijn vinden om toch een groter scherm te hebben waar je volwassen op kunt browsen en je mail kunt doen, video's kunt kijken, et cetera. Ja, dus nou, zo'n tussenmaatje. Ik Anders moeten we het er zo nog maar even over hebben? Ik denk, ik denk gewoon nog een jaar na. dan uh, <lacht> komt, komt het er vanzelf. Wel. Uiteindelijk heb ik iets. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, het gaat wel degelijk beter met de zogeheten Vogelaarwijken. Dat zegt de oud-P van de A-minister Ella Vogelaar. En doet ze vanavond in het televisieprogramma Altijd wat. Vogelaar reageert hiermee op een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat dat haar krachtwijkend beleid weinig meetbaar effect heeft gehad. Hm. Ik ben daar nog bij betrokken en ik heb dus nog steeds contact met bewoners. Al dus Vogelaar. Dat het project weggegooid geld zou zijn, zoals sommige critici beweren, slaat nergens op, stelt ze. Het Israëlische antiraketsysteem Iron Dome heeft vandaag een raket onderschept, nabij Eilat. Had plaats in het zuiden van het land, meldt een bron aan persbureau Reuters. Zou er geen gewonden zijn gevallen en de raket zou geen schade hebben veroorzaakt? Wel waren explosies te horen en gingen luchtalarmen af, zeggen getuigen en Israëlische media. Volgens uh, site iNet is het de eerste keer dat het nieuwe luchtafweersysteem een raket bij Eilat onderschept. Het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen dreigt dit jaar af te stevenen op een tekort van 6,5 miljoen euro... Wit dagblad De Limburger. Het ziekenhuis kampt met een flinke onderproductie. wat tot minder inkomsten heeft geleid. Ook worden intern nog te veel onnodige kosten gemaakt. Orbis gaat daarom nog sterker bezuinigen. Medewerkers die met zwangerschaps- of ouderschapsverlof zijn. Die worden niet meer vervangen. En daarnaast wordt er dan kritischer gekeken naar het verlengen van tijdelijke contracten. en wordt het aantal stageplekken ook nog eens verminderd. Een oud-medewerker van de Britse inlichtingendienst... is in hongerstaking gegaan om uh, Shaker Emer te steunen. De laatste Brits die nog in Guantanamo Bay wordt vastgehouden. Een Emer wordt daar al elf jaar vastgehouden... hoewel de Amerikaanse regering hem tweemaal van elke verdenking... van terrorisme heeft gezuiverd. Volgens de krant de Belfast Telegraph... schaamt de oud-veiligheidsdienstmedewerker zich... dat zijn vroegere werkgever meewerkt aan het beleid dat marteling een hechtenis zonder vorm van proces toelaat. Guantanamo veroorzaakt meer problemen dan het oplost. Het helpt het terrorisme. Het lijkt wel een wervingsbureau voor dat terrorisme, zegt hij. Goed, tot zover de verschillende media... en dat wat zij te melden hebben vanochtend. Zo dadelijk hoort u meer over die ontploffing in Arnhem. Wat is daar gebeurd? Straks het laatste nieuws. Blijf luisteren. De chipkaart is klantvriendelijk genoeg. Nou, ik vind het niet zo klantvriendelijk. Er is geen enquête gehouden. Het hele systeem het is ondoorzichtig. Je hebt geen flauw idee wat een reis komt. Ik vind het een heel goed systeem, het heeft mij in ieder geval... in het openbaar vervoer gebracht. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het zou heel raar zijn als ik zou gaan beweren... dat het het meest klantvriendelijke systeem is ter wereld. En uw mening die telt. Die hele over chipkaart is bijzonder onvriendelijk.